Goedemorgen en welkom terug bij Woord, waarin we deze hele nacht wijden aan helden en heiligen. En sommige helden, die zou je misschien zelfs heilig willen verklaren. Misschien geldt dat zelfs wel voor de dame in dit uur. Ik heb trouwens eens even de letterlijke betekenis van held, ofwel heldin ook opgezocht. Een held of heldin is een bestaand, fictief of historisch persoon... die, wanneer geconfronteerd met gevaar en rampspoed... of vanuit een zwakke positie, moed en de bereidheid... tot zelfopoffering betoont voor een grotere zaak. Aanvankelijk had dit heldendom vaak te maken met uh, strijd... of het uitblinken in iets... Maar later werd dit uitgebreid tot een meer algemeen moreel uitblinken. Deze omschrijving past perfect bij Miss Boiseva. In dit uur kunt u gaan luisteren naar een portret van Miss Boiseva van Lennep. Mami Mies, zoals ze werd genoemd. Ze hielp al voor de oorlog Joodse vluchtelingen uit Duitsland... aan een verblijfplaats in Nederland... Ze was tijdens de oorlog actief in het verzet en na de oorlog actief in de vrouwenbeweging. Tijdens de oorlog verloor ze haar man en twee zoons en werd ze geïnterneerd in concentratiekamp Ravensbrück. Na de oorlog was zij oprichter van de Eerste Vrouwenpartij en initiatiefneemster van de Nationale Feestrok. Het was een rok die de saamhorigheid tussen vrouwen over de hele wereld moest symboliseren. En ook een symbool was voor de wederopbouw en het zelfbewustzijn van vrouwen. Het zal u natuurlijk niet verbazen dat deze Mies Boiseva in onze heldenacht een prominente plek heeft gekregen. Leuk mens. Geweldige uitstraling had ze. Uh, mooi haar. Het was een gesoigneerd mens. En, uh, ja. Het was een, een, het was een persoonlijkheid. Een geweldige stijl. En die heeft ze tot het uh, eind toe ook in Duitsland volgehouden. die stijl. Dat was de stijl waarin ze leefde. Als in het concentratiekamp in Vught, waar Hetty Fouten haar in de oorlog voor het eerst ontmoet, straalt Mies Boissevin een en al levenskracht uit. Het is een eigenschap die zijn hele leven, ondanks alle tegenslagen die ze oploopt, zal blijven behouden. Als Adrienne Minette van Lennep wordt Mies op 21 september 1896 in Amsterdam geboren. Het gezin van Lennep woont in een statig grachtenpand in Amsterdam. Haar vader Karel, directeur van de Javaanse Bank, is een neefje van de vermaarde schrijver Jacob van Lennep, wiens gevoel voor humor ook tot in het gezin van Mies is doorgedrongen. In 1919 huwt Mies met Jan Boissevin, afstammeling van een roemrucht Frans geslacht. Vanaf haar prille jeugd ontwikkelt Mies een sterk sociaal gevoel. Als Hitler in januari 1933 tot Rijkskanzelier wordt benoemd... wordt Mies direct actief in een comité dat Joodse vluchtelingen uit Duitsland aan een verblijfplaats helpt. De Nederlandse regering, die niet in conflict wenst te raken met een bevriend staatshoofd... doet niets aan opvang en zal de vluchtelingen later zelfs terugsturen. Een van de eerste vluchtelingen die bij Mies belandt... is de dan 9-jarige Theo Olof met zijn moeder... De twee jaar dat hij in het gezin Boissevin wordt opgenomen. maken een, een enorme indruk op hem. Dat was een enorm huis, een prachtig huis. En eh, nou ja, net groot genoeg voor de grote familie. Want dat was een familie van vader en moeder. en vijf kinderen en een kinderjuffrouw. Die had je toen nog. En eh, nou ja, een zesde aangenomen kind voor een tijd. wat ik dan was, dat kon er makkelijk bij. En bovendien, ik herinner me, meestal waren er ook nog twee dienstmeisjes... of één kokkin en een dienstmeisje. Of het was wat je noemt een groot ouderwets huishouden. En zonder overdrijving kan ik eigenlijk wel zeggen... dat ik, zolang ik daar gewoond heb... en dat was toch, ik weet niet, niet eens meer precies hoe lang... anderhalf jaar, twee jaar... dat die wel tot... Uh, op mijn gelukkigste herinneringen uit mijn hele leven behoren. Dat komt natuurlijk ook omdat die familie zo bijzonder was. En op de allereerste plaats, Mami Mies Boissewa, zoals bijna iedereen haar noemde, Mami Mies, was een, ja, een ongelooflijk vitaal mens. Zeer goed lacht, een enorm gevoel voor humor. Valt eigenlijk niet te verbazen, want ze was als ik me niet vergis, een kleindochter van de schrijver... Jacob van Lennep. Zij was een van Lennep. En eh, zag altijd nou ja, zeg maar het leven, vooral van de zonnige kant. Maar dat nam natuurlijk niet weg. Dat ze op vele gebieden zeer actief was... daar waar zij vond dat er geholpen moest worden... Zo hebben ja, ook wij kennis gemaakt... want zij was natuurlijk in een comité in 1933... Uh, om de vele Joodse vluchtelingen uit Duitsland in Amsterdam op te vangen. Dat was uh, voor mijn moeder en mij uh, een enorme bof... dat we met haar kennis hebben gemaakt toen. Want mevrouw Boissevin was een grote vriendin van de vioolpedagoog uit die tijd... voor het hele land, zeg maar, Oscar Bak. Ja. Dus toen zij hoorde dat ik, want dat was toen al bekend... Een, een, ja, een buitengewoon viooltalent had, ik was toen negen... bracht ze me meteen naar Oscar Bak. Die speelde ik voor, die nam me meteen aan als leerling. En dan was het weer... Mami Mies Waswer die ervoor zorgde dat er ja, een soort comité werd gevormd... die mij speciaal hielp om de lessen bij Oscar Bach te kunnen volgen. Want dat moest natuurlijk toch ook betaald worden. En om mijn moeder en mij nou ja, uh, van het hoognodige te voorzien. Want we waren met totaal niets hier in het land aangekomen. Het sterke sociale gevoel van Mies komt ook tot uiting binnen haar eigen gezin. Met haar man sluit ze een weddenschap af... dat ze, ondanks de vijf kinderen die ze binnen zes jaar krijgt... in staat zal zijn haar eigen geld te verdienen. Die weddenschap wint ze... als ze na een opleiding een bloeiende praktijk als schoonheidsspecialiste opzet. Het is voor haar vanzelfsprekend dat ze volkomen gelijk is aan haar echtgenoot. Dochter Sylvia over de strijd die haar vader en moeder in die tijd voeren... Mijn vader was een driftig man, maar snel driftig en het was ook zo weer over. Dat is een familiekwaal. En ik herinner me dat hij op een gegeven moment... Uh, ik weet helemaal niet meer waarom, we zaten allemaal aan tafel, zeker met tien mensen. En uh, toen gooide hij een, een, een schaal, je had toen nog dekschalen met uh, aardappels of groenten, dat weet ik niet meer. Gooide hij op de grond en schreeuwde iets, dat weet ik helemaal niet meer. Ik weet absoluut niet meer waar het over ging. En mijn moeder greep onmiddellijk de andere schaal... en smeet die daarnaast op de grond. En toen was het even dodelijk stil. En nou, toen begon mijn vader te lachen en mijn moeder te lachen... en alle kindertjes lachen. En het was meteen weer over. Ik, dat, dat was typisch mijn moeders uh, ja, aanpak. En nou ja, als u het over gelijkwaardigheid heeft... Ja. is dit een heel raar voorbeeld... Ook buiten haar eigen gezin zet Mies zich in voor de belangen van vrouwen. In 1937 start ze een zogenaamde hutspotclub... waar werkende vrouwen één keer per maand gezamenlijk kunnen komen eten. Ook haar twintig jaar jongere zuster Hester... die bij Mies in de leer is als schoonheidsspecialiste... is een vaste bezoekster van de club... die eerst bij iemand thuis en later bij Hek op het Rembrandtplein bijeenkomt. Dan was er altijd één of twee mensen die dan kort vertelden over hun werk en wat ze deden. Dus of een of een masseuse of een uh, toneelspeelster... of een actrice die iets ging voordragen. Of, uh, nou ja, alle beroepen kwamen eruit voor. Wat was de en dat groeide steeds meer, want er kwam het begon met een klein groepje... Nou, en daar waren er al 40, 50 mensen die daar kwamen. Wat was de bedoeling van Mies met die Hutspotclub gewoon om de mensen in, met elkaar in contact te brengen. En maar alleen gewoon, vrouwen. En, alleen vrouwen, ja. Hele hele enkele keer dat er eens een man over zijn beroep kwam praten, maar dat gebeurde toch zelden. Nee, dat was bij eigenlijk alle vrouwen die dan gewoon vertelden hoe zo in een bedrijf een diamant bewerken hmm. of een, uh, ik noem er nou maar wat, hoe dat dan in zo'n fabriek toe ging. Gewoon voorlichting. En ideeën uitwisselen. Ideeën uitwisselen. En, en goede ideeën uitwisselen en ze ook in de praktijk uh, weer naar voren brengen. Ja. Zat daar ook al iets in van een belangenvereniging voor vrouwen, voor werkende vrouwen? Ja, meer steun aan werkende vrouwen. Ja. Adviesbureau kan je net zeggen, ja. dat ze advies gaf. Bent u daar vaak geweest bij de Gutspotclub? Ik ging er iedere maand heen. Het was iedere de eerste maandag van de maand. En uh, dat heb ik in mijn agenda kunnen terugvinden. Er staat al hutspotclub, club, maar verder niet. En toen kwam ik opeens tegen uh, dat er een Utrechtse Hutspot club was. Maar dat zal waarschijnlijk niet zoveel meer geweest zijn... dan dat toen de oorlog had gebroken. Nee. Maar ze probeerden het dus ook in andere steden van de grond te krijgen? Ja, in Utrecht en in Arnhem, meen ik. Wat kostte de Hutspot club? 75 cent per hek. En uh, ik geloof dat uh, toen het zelf nog gekookt werd... dat het dan 50 cent was of een kwartje. Ik weet, dat weet ik echt niet meer. precies, dat was heel weinig bij Hekman kreeg je nog een toetje ook. Dan kreeg je niet alleen Husbot of Boer Kool... maar dan kreeg je ook ja. nog een, een of ander kusteltvlaatje. En iedereen kon goed met elkaar overweg. En als je, ja, het leuk vond, er werd soms gevochten... om naast de actrices aan tafel te zitten. Want dat was natuurlijk voor je ja, heel boeiend... dat iemand van dichtbij te zien die je anders ja. had op het toneel zag. Maar daar kwamen ook uh, keukenmeisjes of winkelmeisjes? Ja, winkelmeisjes. Veel uit de Bijenkorf. En... Uh, secretaresses van kantoren, van advocatenkantoren... en van, van, van notarissen. <laughs> dat, was, dat was echt van alles. Als de Tweede Wereldoorlog uitbreekt... gaat het gezin Bassevin vanzelfsprekend door met hulp aan Joden en verzet het zich actief tegen de bezetter. Zonder dat het ooit afgesproken wordt... ontstaat in het huis aan de Corellistraat nummer 6... een verzetsgroep... waarin vooral de twee oudste zoons... Janka en Guy... actief zijn. Angst kennen ze niet... ook niet als hun vader al in 1941 wordt opgepakt... vanwege Joodse zakenrelaties. Ondanks de terreur van de Duitsers... behoudt Mies ook in deze jaren... hij geloof in het goede van de mens... een geloof dat ze volgens haar dochter Sylvia, ondanks alle beproevingen, nooit heeft verloren. We hadden een, een Joodse mevrouw die, die niet bij ons zou blijven... maar die, die er een paar die was ziek en er moest een onderduikadres voor haar gezocht worden... en in die tussentijd sliep ze bij ons en lag in bed in de, in de kamer van mijn zusje. En op een of andere manier is, is er verraad geweest dat daar zijn we nooit achter gekomen. en toen kwamen er twee landwachters... En mijn moeder was thuis, mijn zusje was thuis, ik ook. En nou ja, de eerste discussies beneden, en toen ja, toegeven, want ze gingen toch het huisdeur zoeken. En toen hebben ze die mevrouw meegenomen. Maar mijn moeder was alsmaar bezig om te, ja, om te redeneren met deze mensen. En, die ene man die zei tegen haar... mevrouw, weet u wel wat u riskeert? En Dat is jodenhulp en je weet de kreten uit die tijd en zo. En uh, dat kan u wel uh, gevangenisstraf kosten. En nog wel erger, in, uh, in Duitsland gaan ze ervoor in de concentratiekamp... en dergelijke praat. En uh, toen zei ze, nou, dat, dat, uh, dat weet ik natuurlijk... maar u denkt maar dat, uh, hè, dat ik een vijand ben. Ja. Ik, ik help mensen in nood... En mocht het ooit eens zover komen dat u. He, bent u getrouwd? Heeft u kinderen? Zo vroeg ze. Ja, Nou, mocht het ooit zo ver komen dat het omslaat en dat u in Noord bent, kunt u ook bij me komen. Nou, en dat. Uh, dat hoorde ik. Dat, was, dat speelde zich op de trap af. En die mevrouw kleedde zich ondertussen aan, want die lag in bed. En die werd meegenomen. En. Uh, ja, ze, ze deed dat gewoon. Ze deed, ze deed het, kon er niet schelen. En ja, wat zij dan, ze had een speciaal woord. zei, nou ja, dat was toch een onderknuffel. Zo'n landwachter, die deed ook zijn plicht, ja. wist hij veel. Maar, ze maar dacht die jonge jongens toch, nog, ze nog. Ze dacht, die mensen toch op andere gedachten te kunnen brengen. Ja. Nou, toen werden we s'avonds opgebeld. En toen klonk er een stem: mevrouw, weet u met wie u spreekt? En ze hoorde onmiddellijk dat het een van die jongens ja. was. Ze zei: We hebben uw vriendin op de trein gezet. Naar Hilversum. Dus ze hadden er helemaal niet weggebracht. Om en ja. Achteraf nu denk ik ook. Hoe, hoe, is het, hoe konden die lui dat doen? Want die kregen toch ergens een opdracht. Die gingen toch niet op hun eigen hartje. Hoe dat, hoe dat in elkaar. En dat hoor je dan ook nooit meer. Nou ja. Misschien was het naïef. Maar het werkte. Ja. Daarom vertel ik het ook. Ze ja. was altijd zo overtuigend. Zo redelijk eigenlijk. Nou ja. Dat, dat maakt, ja, ik denk wel dat dat indruk maakt. Amsterdam, 21 december 1942. Lieve schoonvader. Op eerste kerstdag eten we bij de Scheuders. Ik heb de hoop nu opgegeven dat Jan er dan zal zijn. Dat is dan de tweede kerst zonder hem. Het is zo triestig dat ik maar wou dat het al voorbij was... De kinderen zijn allemaal erg lief voor me... maar het is toch allemaal jong volk en ik hoor er dikwijls niet bij. Gek is echter dat ik ook niet hoor bij gewone oudere mensen die samen thuis zijn. Ik hoor bij de eenzame, achtergeblevenen en ongelukkige. Daar voel ik me thuis, maar vrolijk is het niet en daarom ben ik graag alleen. Dan verdiep ik me in de toekomst. Van de zomer was alles makkelijker... want toen had ik zoveel te doen op het land en in de keuken. Nu is alles er en de dingen zijn zo leeg en grauw en eentonig. Zou je die knauw die je krijgt van het wachten zonder einde weer te boven komen... of verander je door zoiets voor altijd? Dag, vadertje, laat ik maar ophouden, anders word je er naar van. Een dikke zoem van je liefste, maar slecht gemutste mies. Op de hoek woonde een NSB'er... En die had een grote zwarte kat. En die NSB-kat kwam als naar onze konijnen... en ging met zijn poot door het gaas heen... om die kleintjes uh, te pakken en te verschouken. Dus uh, wij waren zeer gebeten. Vooral bij mijn tweede broer die met de geweer kon schieten... die uh, zei, nou, ik zal hem wel eens de gaas innemen. Dus op een keer kwam mijn moeder uh, bij hem in de kamer. Hij woonde toen even niet bij ons thuis, maar wel in de buurt. En... Uh, zag daar een, een, een kat hangen. En toen zei ze... Jeetje, nou, nou, dat is de NSB-kat, zei hij. Die. die heb ik eventjes een kopje kleiner. Nou. En weer zoiets. Dat vond ze zo ontzettend prachtig vlees. Kan je die niet vullen? Nou... En uh, meteen een verhaal erbij dat in Italië iedereen kat had. Dus uh, het werd nog aannemelijk gemaakt ook. Dat was zo typisch. Hè? Op dat moment bedacht ze dat. En uh, nou, dat heeft hij gedaan. En toen zei ze ook nog... God, het is prachtig, bont en zo. En we hadden toen hele strenge winters maar in, in de oorlog. Dus uh, nou, daar werd onmiddellijk een bontmuts van gemaakt. Maar en die NSB-kat, die is inderdaad in de pan verdwenen. En daar hebben we allemaal mensen voor uitgenodigd. Maar ja, ik was nogal een enfant terrible. Dus toen iedereen heerlijk gegeten had... en verrukkelijk aan alles geprezen... toen kon ik toch niet laten zeggen... weet je wat jullie nou gegeten hebben? Nee. Nou, dat was de kat van Dennis NSB erop toe. Nou, twee van de disgenoten stoven van tafel... gingen hun maag omdraaien. Eerlijk waar. En de rest moest natuurlijk lachen. En, uh, nou ja heeft heerlijk gegeten. Amsterdam, 14 juni 1943. Lieve grootouders. Ik zit hier op het Centraal Station in Amsterdam... te wachten op de trein naar Sneek... die pas over 3,5 uur zal vertrekken. Alle dingen die grootvader me vroeg... zijn moeilijk te beantwoorden... De toestand is hier nu zo toegespitst dat het onmogelijk is om je leven in te richten zoals je het zou willen. Alle jonge mannen moeten naar Duitsland. Het zij als student, als strafmaatregel, wegens het niet willen tekenen van een loyaliteitsverklaring, het zij als gewoon arbeidsbekwaam jong mens. De bezetter heeft openlijk erkend dat het in zijn bedoeling ligt om alle jonge mannen tot 35 jaar zonder uitzondering te werk te stellen in zijn oorlogsindustrie... Ter beveiliging van Europa, tegen het bolsjewisme en tegen de Engels-Amerikaanse en Joods-plutocratische... vernietigende invloed. De jongelui die hiervoor niet voelen, moeten onderduiken. En dat heeft ook tot gevolg dat hun distributiebescheiden... worden ingehouden en dat ze min of meer vogelvrij zijn. Deze jonge lui verenigen zich ten dele in ondergrondse organisaties... die een strijd op leven en dood voeren... met de gestapo en zijn Nederlandse handlangers. Ze verzorgen de distributiebescheiden... en valse identiteitskaarten voor ondergedokenen... vervaardigen en verspreiden illegale lectuur... doen aanslagen met springstoffen en brandbommen... op publieke gebouwen en spoorwegen... en worden vroeg of laat gepakt en gefusilleerd... of in een concentratiekamp gestopt... Ikzelf heb met al die dingen natuurlijk niets uit te staan. En zal, als mijn oproep komt, mijn arbeidsplicht in Duitsland gaan vervullen. Maar veel vrienden van mij zijn wel actief. En dat merk je dan plotseling als ze worden gearresteerd of plotseling verdwenen zijn. Zo werd drie dagen voor mijn verjaardag een vriend van me doodkalm vermoord door een rechercheur van politie, een Nederlander toen hij bij zijn arrestatie een twist begon... over het begrip ware Nederlander. De man wierp hem met een jiu-jitsu-greep op de grond... en vuurde toen tweemaal zijn automatisch pistool af... op mijn aan zijn voeten liggende vriend. Mijn vriend schreeuwde in doodsangst om zijn verloofde. Maar de rechercheur sloeg hem met de kolf van zijn pistool in het gezicht... tot hij bewusteloos was en sprak de woorden... rotzak! Persoonsbewijzen vervalsen, dat kan je. Maar bij een beetje pijn brul je als een varken. U begrijpt dat je met dergelijke gebeurtenissen in je naaste omgeving... niet veel plezier in je verjaardag hebt. Als we elkaar na de oorlog weerzien, zult u ons erg veranderd vinden. Tot ziens. Heel veel liefs van uw Guy. Deze brief van Gideon aan zijn grootouders in Zwitserland die ook door de Duitse censuur wordt gelezen... is het gezin vermoedelijk fataal geworden. Alle informatie die hij over het verzetswerk geeft... wordt daadwerkelijk vanuit de straat georganiseerd. Zes weken later, op 2 augustus 1943... dringt de Gestapo het huis binnen... en wordt iedereen, ook de zoons die aanvankelijk nog weten te vluchten, opgepakt. Thea Nauta Bassevin, een verre nicht van Mies... Die vanwege haar eigen verzetswerk bij het gezin is ondergedoken over die vroege ochtend. Het is een hele toestand geweest. Want ik was me net opgestaan en ik was met het wassen. En toen kwamen twee keels van de Gestapel via het balkon binnen en twee via de deur. En ik had op dat moment praktisch niks aan. En toen heb ik ze de kabel uitgeplafd. Ik ging kreeg, kreeg ze zo fort te zien met je Ik zei, raus. En die idioten, die hebben dat even gedaan. Want ze zeiden nog, dat zien we wel gewoening. Ik zei, abri, niet. En toen heb ik in die tijd heb ik een, een fotootje wat van mijn broer... Met, met met geverfde, daar heb ik opgegeten. Want daar hadden we ons ingetraind, in Busmal. En toen kwamen ze even later natuurlijk binnen, maar... Dat dus vind ik altijd zo'n mooi voorval. Want we hebben de gestapel persoonlijk gehad. weet ik wat. En we zijn ook rechtstreeks naar de, naar de gevangenis gebracht. En niet eerst naar de Euterpenstraat. Ze hebben ons gewoon schijnlijk een hele tijd hebben ze ons in de gaten gehouden. En hun slag geslagen op een heel goed moment. Is iedereen toen meteen opgepakt? Ja, dat, natuurlijk. En daarna, dat is juist ook vals. Want toen hebben ze een, een keurig dienstmeisje neergezet... En in het zwart gekleed met een wit. En die ontving mensen die nog niet wisten dat. Mijn broer is toen aan de deur geweest. Die zag dat meisjes met de smoes weggegaan. Er is natuurlijk ook alarm geslagen toen. Maar dat, dat trapte in, Want tante Adele, waar ik eerst was, met de mevrouw van Burg, Veldkamp. En die kwam konijnenvoer brengen. Dat deed ze altijd voor de konijnen die we hadden. En dat heeft ze met zes weken Amstelveense weg moeten bekopen. De jongens komen na hun arrestatie in de gevangenis aan de Amstelveense weg terecht waar ze na een schijnproces ter dood worden veroordeeld. De vrouwen gaan via de Weteringsgans naar Vught. Onderweg naar Vught, waar ze haar man voor het eerst sinds zijn arrestatie weer zal ontmoeten, krijgt Mies te horen dat haar beide zoons dan al zijn gefuseerd. Ondanks dit noodlottige bericht blijft haar mentale weerstand ongebroken, zo merkt Thea Nauta. Zij heeft in de tijd gehoord toen zij naar Vught ging... ook dat de jongens gefuseerd waren. Toen zat ze met iemand die ook daar naartoe ging. En die alsmaar zat te zeuren over God hoe het nou met de meubeltjes zou gaan. En weet ik wat allemaal. En tante missie, had net iets dat gehoord. En die heeft toen die vrouw nog een beetje zitten op te krikken. Zo van, dat komt allemaal wel goed. Terwijl ze zelf dat intense verdriet had. Zo was ze. Op Dolle Dinsdag, 5 september 1944... worden alle mannen en vrouwen in Vught op transport gesteld naar Duitsland. Ook tijdens deze drie dagen durende ontberingen in veewagons zorgt Mies ervoor dat de moraal van de vrouwen ongebroken blijft. Als de mannenwagons, waarin ook Mies echtgenoot Jan zich bevindt... worden losgekoppeld om naar Oranienburg te worden vervoerd... en de vrouwen verder gaan naar Ravensbrück. Horen de mannen tot hun ontsteltenis de vrouwen luid zingen? Het maakte een verpletterende indruk. Toen we hier zijn gekomen, is ons alles afgenomen. Zelfs geen broek mocht houden. Wow, we houden. O, wat waren we verkouden? Scheveningse haren, ze vuchten, vrouwen. Ook onder de erbarmelijke omstandigheden in Ravensbrück blijft mami Mies, zoals ze door haar kampgenoten wordt genoemd... haar opmerkelijke rol spelen. Zo merkt medegevangene Hattie Fouten. Dat is waar ik aan mami de sterkste herinnering heb in Ravensbrück. Daar um, heb ik een ontsteking gekregen. En toen was ik nog niet opgenomen. En dat was ook, dat was ook allemaal een beetje schimmig. Ik weet wel dat ik een ontzettende hoofdpijn had... En dat mami me bij haar in bed nam. Want ze had hele gevoelige handen. Ze kon fantastisch masseren. Ja. En dat ze dat hoofd masseerde. En toen kwamen alle verhalen van hoe het bij haar thuis ging. In dat hele gezin. En bij mij in dat oh. hele gezin. En dat was heel bijzonder. Waarbij je alles vergat of je wel of geen hoofdpunt had. Of waar je lag. Maar dat is voor mij een, een hele bijzonder gesprek geweest. Heel lang totdat ik opeens vanuit dat... Ziekenhuis opgehaald werd omdat er een aantal niet klopte. En toen ben ik daar verder weggegaan. Maar dat is mijn meest intense herinnering aan hoe, hoe we wegdreven uit dat kamp. En zij met alle verdriet en ik met alle onzekerheid, want ik had drie broers die, die zaten waarvan ik niet wist hoe dat verder ging. En het was heel wonderlijk. Lief en en dan ga je U heeft een fotoboek. gepakt en een boek ook met allerlei documenten wat uw moeder vlak na de oorlog samengesteld heeft dat gaat over wat er in de oorlog gebeurd is. En dat is ook de herdenking aan uw broers en uw vader. Ja, eigenlijk de hele geschiedenis hè, van uh, hoe dat allemaal gegroeid is. Ook met, met foto's van het schuilhok op de Corellestraat. Uh, briefjes die uit de gevangenis gesmokkeld zijn. Artikelen uit, uit huh? alle kranten. Met mededelingen over, over de groep die allemaal gefuseerd zijn. Ja, uh, op deze foto's. Ja. Ja. Op deze manier heeft uw moeder getracht... ook om dat verleden en die ellende te verwerken? Ja, ik denk ook dat... Uh, ja, ik denk dat ze... Het niet alleen om het te verwerken... maar ook echt ook voor, voor het nageslacht ja. en voor zichzelf... ook uh, op een rijtje wil zetten... Kunt u er wat over vertellen? Uh, nou, dit is het, het geheime hok wat in de, in de kelder in de tijd uh, gemaakt werd... door mijn oudste broer... om uh, alle gevaarlijke explosieven die hij had, te verstoppen. Maar ook om, om zichzelf te verstoppen mocht er een uh, inval komen of zo. Dit zijn foto's... Nou, dit is allemaal apparatuur. Die, dit zijn foto's die door de SD na de inval ja. gemaakt zijn? Ja. Als ja. bewijs? ja. Ja, dat zullen dus vermoedelijk uh, explosieven geweest zijn. Nou, dat staat hier. Kijk, hier kan je het zien. Dat, oh, dat, staat, dat heeft mijn taal. moeder er ook onder geschreven. Daar staat, staat trotiel, dus dat was oh. heus niet zo grappig. En uh, ik denk dat ze dat helemaal niet geweten heeft toen. Dat zij trotiel in haar huis had. Nitroglycerine. En En Een artikel uit de krant. 19 dood vonden ze te Amsterdam. Dat was de uitspraak toen mede tegen uw broers. Ja, die hoorden bij die groep. Er is nou ja, zogenaamd uh, gratie gevraagd en zo en niet gegeven, maar dat, dat ging allemaal zo ja, oneerlijk, zou ik maar zeggen. Het was, het was natuurlijk helemaal geen rechtspraak, stond nee. van tevoren vast. Het ja. gaat even om de, de ja. foto's. U heeft ook de laatste briefjes nog hierin bewaard, of die heeft uw moeder bewaard, die uw broers vanuit de gevangenis naar buiten gesmokkeld hebben. Ja. Vlak voordat ze ter dood veroordeeld werden. Nee, ik kan het zelf niet zo goed lezen. Ik heb het vanmorgen wel gelezen, ik bedoel deze briefjes. Ja, dat zijn de laatste briefjes die uw broers geschreven hebben? Ja, die, de, die de uit de Weteringsgans gesmokkeld zijn. Hoe hebben ze die geschreven? Uh, nou, er is hier één bewaard Maar die heeft hij met uh, bloed geschreven En ik vermoed met een, met een spijker of iets scherps wat hij had En uh, hij lag aan zijn Brits gekluisterd Dus hij kon eigenlijk niet ver uit de weg Maar hij heeft het toch gepresteerd En hoe hij aan het papier kwam Dat, dat zal wel pleepapier geweest zijn mm -hmm. Wat was de bedoeling van die briefjes? Om te zorgen dat er niet nog meer mensen opgepakt zouden worden? Ja, dat had je altijd een, een, als je plotseling opgepakt was. En er waren er natuurlijk altijd hele belangrijke dingen. Uh, dat niet nog meer mensen in de val liepen. Dus... Ik kan kijken. <coughs> Beste L heeft hij hier geschreven. Vertraaggang ja. van proces, wint tijd. Je haar is niet op de zesde geverfd. Ja, en... dat is Corelli Straat 6, oh, 6, op nummer 6. Op nummer 6. En niet door mami. Op zes is geen trotiel. Ook niet geweest. Dat was er dus wel, hebben we net ja. gezien. Dat was een... Leo en Bernard vergissen zich. Mami kent de aard van je werk niet. Weet niets van sabotage en moord. Ik was er tegen. Houd je taai. Je Peter... Peter was zijn schouder. Ja, kennelijk. Dat wist ik toen ook niet, maar... Ja. <laughs> Zij wist een waarlijk vrij te zijn, heeft uw moeder geschreven daarboven. Ja. Ik denk dat dat een zin uit een gedicht van mijn vader is. Ik, ik vind dit een hele schokkende foto... Van mijn boer. Ja, hij is nauwelijks herkenbaar. Ja, een... man en wilskrachtig, ja, fanatiek geworden. Ja, een bijna angstige blik in zijn ogen. Ja. Maar ja, dat was natuurlijk ook, dat is op een moment gemaakt. Net, net zoals de foto van mijn moeder, dat je natuurlijk voorkomen, ja, niet weet waar je naartoe bent. Het is, het is afgelopen. Uit het fotoboek van Mies, juni 1945. Op 25 april 1945 vertrok uit Ravensbrück een transport van doodzwakke mensen... in Rode Kruis Ambulances, met Deense en Zweedse bediening. Hierbij was ook ik, vergezeld van mijn trouwe pleegdochter uit het kamp... Evelien Samuels, zonder wie ik nooit levend teruggekomen zou zijn. Enige malen redde Evelien mij van de gaskamer... De tocht ging via Denemarken naar Zweden... al waar wij 28 april, dus één week voor de capitulatie, aankwamen. In een noodsanatorium te Halmstad hoorde ik op 25 mei... dat Jan eind januari te Boegenwald was overleden en gecremeerd. Later hoorde ik dat het 30 januari was geweest. En ook hoorde ik bijzonderheden van enige aanwezigen die terugkwamen. De berichten kreeg ik via een Hollandse pater in Zweden, pater Fens die mij tevens meedeelde dat mijn jongste zoon Frans... levend in Dago was aangetroffen en klaar was om te repatriëren. Contact met mijn beide dochters had ik op dat tijdstip nog niet gehad. Pas na drie maanden is Mies genoeg aangesterkt om terug te keren naar Nederland. Haar zuster Hester, haar dochter Sylvia en pleegzoon Theo Olof... die in België de oorlog overleefde... over het eerste contact met Mies na de oorlog. Toen ging ze middags opeens de telefoon. Toen zei ze, hallo Hes, daar ben ik weer. Ik zei, waar kom jij nu vandaan? Ja, ik zit in het American Hotel. We zitten hier te wachten op, uh, op uh, ja, dat iemand ons komt afhalen hier. En of de stem ongebroken, helemaal gewoon van, van... er is niks gebeurd, ik ben er weer. <lacht> Ongelooflijk was dat. Wij vonden een brood, een brood mager. En toen was ze. Nou, zeg wat, 25 kilo aangekomen. Ja. En uh, nou, ongebroken eigenlijk. Ongebroken, heel zwak. Maar geestelijk, formidabel. En ze heeft, nou, ik mag wel zeggen, ik denk wel twee jaar gepraat, gepraat, gepraat, gepraat. Alles van zich afgepraat. En dat was te merken ook, want ze functioneerde weer zo normaal en zo weinig verstopt... en zo ook door ze nu verhalen hoort van mensen die 40 jaar lang ja. niet gepraat hebben... Dan, dan ben ik blij, maar wij werden, er wel, wij werden er echt gek van. Nou, dat was, om te beginnen, natuurlijk fantastisch dat ik haar terugzag. Je herkende er bijna niet, hoor, na al die jaren in Kampen was de helft van zichzelf geworden, maar diezelfde strijdvaardigheid... en datzelfde toch zeg maar, geloof in de mensheid... was altijd bij gebleven, ook toen nog. voldoende is aangesterkt, stort ze zich weer vol overgave... in het maatschappelijk leven. Voor de radio houdt ze lezingen waarin ze als een der eerste oproept... om toch vooral vergevingsgezind te zijn tegenover de tienduizenden landverraders... die in kampen zijn opgesloten. Als zij ervaart dat van de politieke vernieuwing... waar velen met haar op gehoopt hadden, weinig terechtkomt... besluit ze om ook zelf politiek actief te worden... Zich ergerend aan de rol die mannen in de politiek spelen... richt ze in april 1946 een eigen vrouwenlijst op... om aan de Amsterdamse gemeenteraadsverkiezingen mee te doen. Praktisch beleid heet de lijst die geen programma heeft... maar zich alleen beroept op het veel praktischer inzicht van vrouwen. Beginselverklaring van praktisch beleid. Wij beloven naar ons beste weten en kunnen... alle voorstellen grondig te onderzoeken onbevangen te beoordelen, eerlijk met elkaar te bespreken... en wij beloven ons uiterste best te doen... tot een eenstemmige uitspraak te komen. Annie Woelders, die 46 jaar later nog steeds... de beginselverklaring bij de hand heeft... wordt voorzitter van de partij die zich geen partij noemt. Mies zelf is natuurlijk lijsttrekster... Het doel was eigenlijk, en het idee die erachter zat, was eigenlijk meer vrouwen, wat tegenwoordig al heel veel gebeurt natuurlijk, maar toen niet meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. En dan uh, geen direct links of rechts richting, maar gewoon als een partij of iemand, een wethouder of ik weet hoe dat precies allemaal gaat iets uh, propageerde. En we waren het ermee eens en we zagen er wat in. Ongeacht van welke richting of die man dan was... dan zouden we dat uh, voorstel steunen. Dat was het idee eigenlijk. Hè? En ik ben er aangekomen door een, uh, een circulaire die ik gekregen had. En dat heb ik ook gememoreerd. Op uh, 11 juli hebben we in het Concertgebouw een... Uh, hoe noemden ze het ook weer? Een... Uh, plezierige avond van praktisch beleid belegd. Of eigenlijk een verkiezingsbijeenkomst. Ja, een soort verkiezingsbijeenkomst. En daar heb ik het ook gememoreerd, uh, toen ik gezegd heb... toen u onze eerste, onze eerste circulaire ontving, zal het u net zo gegaan zijn als mij. En uh, zult u gedacht hebben, wat is dat nou weer, weer een nieuwe partij... Maar ik moet u eerlijk bekennen dat toen ik het pamflet doorlas en daar zag staan dat zij flinke, doortastende, zelfstandige vrouwen opriepen en die in de raad wilden hebben, toen dacht ik, ja, daar voel ik wel wat voor. En toen ben ik verder mijn licht op gaan steken. Een man liep ballorig te kniezen. Hij wist niet wie hij zou kiezen. Maar de vrouwen verblijd stemmen praktisch beleid. Want zij zeggen, dat spaart ons de wiezen. Er zijn vrouwen die heden beweren... onafhankelijk een plaats te begeren. Geen programma of partij. Zij wil helemaal vrij als persoonlijkheid mederegeren. Ja, dit is het programma van praktisch beleid... Een heel klein uh, foldertje. Ja, maar we, ja, we, we hadden geen uh, grootse plannen op, om zo te zeggen. Ja, we hadden wel grootse plannen. Maar we deden het zo praktisch mogelijk natuurlijk. Want we konden ook geen uh, vergaderzalen huren. Want het was de ene keer bij die thuis en de andere keer bij die thuis. En zo, alles, zo zijn we doorgegaan eigenlijk. En dat is het programma van praktisch beleid voor die avond. Ik zou het dan openen en de kandidaten voorstellen. Ja. Dan zou mevrouw Wasserman van Lennep... die over wat wil praktisch beleid... meer vrouwen in de raad en waarom. Geachte aanwezigen. Nu is dan eindelijk het moment aangebroken... waarop ik voor u sta als woordvoerster... van een kleine groep vrouwen van Amsterdam... die tezamen uitkomen op een vrouwenlijst voor de gemeenteraad. Lijst 9... Praktisch beleid. We hebben nu veel te zeggen. Dit is niet alleen een gewone propagandavergadering voor de aanstaande verkiezingen. Wij zijn er ons van bewust iets nieuws te brengen. De eerste stap die de vrouwen hebben gedaan om als vrouwen mee te spreken in een regeringscollege als vrouwen, niet als partijleden. Voor ons, vrouwen van praktisch beleid staat één ding vast. Het is tijd dat de vrouw als zodanig haar plaats inneemt... en meespreekt op de haar eigen vrouwelijke wijze. De wereld is veel te eenzijdig mannelijk georiënteerd. Dit is de vernieuwing die iedereen zoekt en die komen moet... maar die nog slechts door weinigen bewust gezien wordt. Wij zijn geen partij, wij zijn onpartijdig. De emancipatie van de vrouw is nog niet voltooid. Zij zal dit pas zijn wanneer de vrouw het huidige stadium... waarin zij zich met de man gelijkgeschakeld heeft in het politieke leven... verlaat en ophoudt zich aan mannelijke normen te meten... om met zelfvertrouwen een vrouwenorganisatie te bouwen naar eigen inzicht. Dit is het laatste stadium der vrouwelijke bewustwording. Hoe meer vrouwen dit bereiken hoe groter de invloed van de vrouw op het politieke leven zou kunnen worden... dat door haar toedoen misschien in geheel nieuwe banen te stuwen zou zijn. Vrouwen, wordt u bewust van uw macht als kiezer? Tezamen zijt gij sterk. Gij vormt meer dan de helft van het kiezersdom van Nederland. Is het dan niet belachelijk dat wij zo weinig hebben in te brengen... en dat onze stem wordt gesmoord in de partijen der mannen... Gij hebt het aan uzelf te wijten, legt uw lauwheid af en vormt een tegenwicht tegen de eenzijdige vermanlijking... der regeringslichamen. Gij zijt het, die, mits aan één gesmeed tot een hechte vrouwelijke macht, de wereld kunt redden van oorlog en ondergang, verstarring en hokjesgeest. Hebt zelf vertrouwen, vergelijkt u zelf niet met de prestaties der mannen. Meet u zelf met de eigen maat. Gij brengt een ander element. Het is even onontbeerlijk als het zijne. Dit is de werkelijke vernieuwing, zowel in het gezin als in de maatschappij. De vrouw op haar eigen plaats. Ik dank u. Een meneer uit de betere kringen wou een dame zijn mening opdringen maar ze sprak beste man, geen partij trekt me aan... maar een vrouwengroep los van die dingen. De vrouwen in Mokum geboren kwamen uit het verzet snel naar voren. Ze zijn kwiek en kordaat, zeer geschikt voor de raad... daarom zijn ze door ons uitverkoren. Als een vrouw in haar keuken gaat werken... om haar man met wat lekkers te sterken... treft haar steeds weer hoe fout... Dat vertrek is gebouwd om onnodig loop te beperken. Ondanks de beroering die de vrouwenpartij brengt, komt Mies uiteindelijk 900 stemmen tekort om de eerste vrouwenpartij van ons land in de gemeenteraad te vertegenwoordigen. Mies treurt er niet over, laat de partij in stille dood sterven... en sturt zich vol overgave op iets nieuws. Het symbool van het streven draagt het verheugd als de bloem draagt haar blad. Draagt het verheugd als de bloem draagt haar blad. Om de vrouwelijke eenheid te symboliseren bedenkt Mies de nationale feestrok... die door alle vrouwen met bevrijdingsdag gedragen moet worden. Door haar enthousiasme weet ze weer direct een groep vrouwen te inspireren om mee te werken... En uiteraard mag ook haar dochter Sylvia hulp verlenen. Dat idee kwam uit de gevangenis. Ze kreeg op een keer... En dat heeft ze ook uh, vaak verteld en ook over geschreven. En ook in Amerika. Want ze heeft een hele reis door Amerika gemaakt... om, om daar propaganda te voeren. En... Uh, nou, toen was het verhaal dat ze in, in die grauwe cel zat... Met, met vier of vijf vrouwen, waarvan er één op het bed lag... want die was, was ziekelijk en de rest... en het was eigenlijk een beetje kribbige stemming geworden. Kibbelen en ja, krijg je eens mensen op, op een kleine ruimte zitten bij elkaar. En toen kwam er een pakketje en daar zat een... behalve voedingsmiddelen, zat er een klein heel klein lopertje, kleedje, dasje... Van, van Patchwork. En heel kleurig. En wat het bijzonder eraan was... dat ze allemaal lapjes van, van dat Patchwork herkenden. Dus ze zag... want ze wist dat het van een vriendin kwam van haar. Dat daar een jurkje van de dochter van de vriendin... en ze herkende een tafelkleedje... een, een stukje gordijn. En, en toen ging ze over dat lapje vertellen aan de celgenoten. En toen kwamen er natuurlijk een heleboel achtergronden... Van, van hele andere tijden. En zij zegt, ja, daardoor kwam, kwamen er andere verhalen. Andere mensen gingen ook meer putten uit, uit andere dingen. En toen ontstond er dus eigenlijk door dat ene kleine lapje... een soort, soort gezamenlijke sfeer. En was de sfeer in de, in de cel veel beter. Eenheid en veelheid van Uw hart en uw hand. Heeft u uw feest er ook al klaar? Ik bijna. Mijn ziel en zaligheid heb ik erin verwerkt. Geschikt en gepikt. Mijn heden, het verleden... Mijn opgewekt vertrouwend aanvaarden van de toekomst. Hoe die ook zijn mogen. In ontelbare snippers en fotjes... Heb ik mijn persoonlijk wezen uitgedrukt... Mijn smaak, mijn aanleg, mijn verlangen naar harmonie. Van vrienden, kennissen en verwanten... voeg ik kleurige lapjes uit hun lappela om in mijn rok te verzamelen. Een persoonlijk souvenir, waaraan ik hen altijd herkennen kan. Een stukje van een bonte das die een vriend droeg gedurende de oorlog. Een overblijfsel van moeders lila Japon. Satijn van een bruidsjurk een bonte zakdoek, wolle en zijden passement... fluwelen lint, katoenen vestonnetjes. Want uw rok heeft een symbolische bedoeling. Een ernstige achtergrond. Eenheid in veelheid. Nieuw uit oud. Opbouw uit afbraak. Samenbundeling van vrouwelijke krachten. Kleuren, persoonlijkheden. Doet u mee? Maakt u ook een nationale feestrok? Of een feestschortje wanneer u geen tijd hebt voor een rok? De mijnen is bijna klaar. U kunt haar komen bekijken en inlichtingen inwinnen... over de rokkenactie bij mevrouw A.M. Boissewijn van Lennep... Honderkoeterstraat 8-1 Hoog, Amsterdam-Zuid. In de rok combineert Mies symboliek en praktijk. Immers, vlak na de bevrijding, is er nauwelijks textiel te krijgen... en op deze manier kan elke handige huisvrouw... zonder veel kosten een eigen unieke feestrok maken... Jantje de Jong Brouwer uit Hoogkaspel is een van de duizenden vrouwen... die op deze manier haar eigen bontgekleurde feestrok creëert. En ik ben toen lapjes gaan verzamelen van mijn familie. Eh, ook van mensen uit het verzet... En uh, u ziet het dus ook in mijn rok... dat er heel veel parachutezijde in verwerkt is. Dat is afkomstig van droppingen hier in Hoogkaspel. Ja. En hier ziet u bijvoorbeeld een, een stukje, dat is wat zwaardere stof... Ja. dat was de leider van de knokploeg van Hoogkaspel. Dit is een stukje van zijn vest wat hij droeg... in uh, de dagen dat hij gevangen genomen werd. En dit vest heeft hij ook in de cel in Hoogkaspel gedragen... En hij is ook uit die cel bevrijd... door de jongens ja. van de krokploeg. Wat staat er precies op? Barend uit de cel verdwenen. En dan precies de datum waarop dat die nacht ja. is gebeurd. Um, u ziet hier ook een Jodenster bij... Ja. die ik via de predikant gekregen heb van de Joodse raad uit Amsterdam. Wij deden... Veel voor kindertransporten uit de grote steden naar het land. En konden daar zo fijn Joodse kindertjes tussen voegen. Dat die ook weer in een andere omgeving kwamen. Hierboven, dat ziet u, dat is heel duidelijk, een grote zwarte band ja. met een notenbalk En ik weet niet of u muziek kunt lezen, maar hier staat dus de melodie van het Wilhelmus. Oh. Ja. Wat was nou precies de bedoeling van die rok? Het was een symbool van, van verbondenheid, van ja, een symbool van bevrijding... maar ook een verbondenheid van alle vrouwen van Nederland. He, wat hun leven geweest was in de oorlog. Ja. En wanneer moest je die rok nou dragen? Uh, het voorschrift was elke 5e mei. Dat heb ik ook gedaan... Die rokken zijn ook allemaal geregistreerd. Hier ziet u dat, dat ge, ja, ja. geborduurde stempel. En ik heb dus iedere keer als ik hem droeg... de datum en het jaar en mijn naam erin geborduurd. En als u die rok nou omdraait... kijk, hier aan de achterkant ziet u het al. Daar begint het. Daar heet ik niet meer JB, Jannie Brouwer... maar Jannie de Jong Brouwer. Want toen was ik getrouwd. Ja, ja. Dus dan ga ik verder. En toen dit vol was, door... was, ben ik weer, kijk, ziet u dat, van boven begonnen. In die kleine hokjes staat ook steeds jdjb. Ja, ja, want onder, onder was u helemaal rond in 1959. Ja, 19 ik was, 59. Rond, was ik in 1959 rond. Ja, en toen en bent ik u was boven verder gegaan? 46 begonnen, ja. En toen ben ik dus boven verder gegaan, tot hier. En daar heb ik er nog één vakje bij genomen. En uh, op de linten nog geborduurd daar... En de laatste linten zijn aangebracht. Dat zijn dus eigenlijk koortjes, zo je ziet. Dat zijn koortjes van de ME-jongens uit Bolswaard. Die uh, opgeroepen waren en dienst hebben gedaan in Amsterdam... met de inhuldiging van koningin Beatrix. Het succes van de feestrok strekt zich zelfs uit tot Amerika waar Mies eind 1948, begin 1949... een grote rondreis maakt om niet alleen haar rok... maar ook haar maatschappelijke ideeën te propageren. Ze ontmoet er tientallen vooruitstrevende vrouwen... en blijft met velen daarvan jarenlang corresponderen. Ook in eigen land blijft ze nauw betrokken... bij de langzaam voortschrijdende emancipatie van de vrouw. Als ze in 1965 te horen krijgt dat ze kanker heeft en nog maar kort zal leven... neemt ze, geheel passend in het patroon van haar leven... op volstrekt eigen wijze afscheid. Daarover haar dochter Sylvia. Toen ze eenmaal wist dat ze niet lang meer te leven had... toen heeft ze ook weer op haar manier daar... Uh, ik zou haar zeggen inhoud aan gegeven. En heel zorgvuldig... Uh, bedacht wat ze mensen waar ze van hield... die wat voor haar betekend hadden, die van haar hielden... Euh, zou nalaten. heeft ze allemaal opgeschreven. En eigenlijk, ja... Euh, iedereen op audiëntie ontvangen. Dat klinkt nou erg, erg praalachtig, maar... ze heeft wel bedoeld om iedereen heel bewust te zien, verder helemaal niet een dramatisch afscheid te nemen... maar gewoon nog iedereen de revue te laten passeren, laat ik het zo maar zeggen... En, en een aandenken mee te geven wat het dan ook was. U hoorde een aflevering van Het Spoor terug... over Miss Boissevin, eerder uitgezonden in januari 1992 samenstelling Marnix-Koolhaas, presentatie Kiki Amsberg... Kees Slager en Arie Kleiwecht, muziek Gisela Zöhnlein... en het Goois-Dameskoor onder leiding van Bert Duif en Boy Honing. En dan ook nog dankbetuigingen in dit geval... aan het Internationaal Archief voor de Vrouwenbeweging... het gemeentearchief Amsterdam en Jolande Withuis. Ja, veel hens aan dek dus om deze bijzondere heldin... Mies Boissevin van Lennep een plekje in deze heilige heldennacht... te geven op Radio 1 bij VPRO's Woord. Vragen en opmerkingen die kunt u melden naar woord.vpro.nl. En uh, ja... Nu moet ik toch even iets rechtzetten. Schrijven, dat kan ook naar de VPRO, ter attentie van woord, maar niet postbus 6. Je moet dat soort dingen ook niet uit je hoofd proberen te zeggen op je 51ste. Postbus 11, 1200 JC in Hilversum. Via onze Facebookpagina kunt u een en ander terugluisteren... en zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Dan ontvangt u wekelijks de samenstelling van het programma. Mede naar woord at VPRO. NL. Dat heeft onder andere Jan Scholtens gedaan. Naar aanleiding van uh, Pater Peters uit België, die auto's zegent. En Jan die zegt, hier in Bali worden in de hindoe-traditie... auto's, fietsen, motoren, grasmaaiers, etc. Uh, een aantal keer per jaar door een priester gezegend. Met heel veel offertjes. De deelnemers in uh, traditionele kleding die zijn niet verzekerd. En daarom dus de ceremonie van het blik. Het was de eerste keer wel een beetje lachen, maar het is hier echt heel erg serieus. Warme groet van Jan-Dirk Scholtens, Sanur op Bali. Goed, het is uh, bijna een half minuut voor vier. En dat betekent dat het tijd is voor een kort journaal. En daarna gaan we verder. Blijf er echt even bij, want in het volgende uur... de laatste twee delen van de hoorspelserie De Hobbit. Daarin wordt het rustige leventje van hobbit Bilbo Balings verstoord. Het ging tot spannende avonturen leiden. Het is echt heel mooi gemaakt. Kan niet anders zeggen. Graag, tot zo.